7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De drukte op treinstations in Amsterdam is tot nu toe vergelijkbaar met vorige Koninginnendag. Volgens de NS werden tot het begin van de avond 159.000 reizigers vervoerd via Amsterdam CS en 58.000 via Amsterdam Zuid. De sfeer op de stations is goed, zegt de NS. Er gaan ook veel mensen met de trein naar Eindhoven. Die stad is op Koninginnedag de drukste plek in Nederland na Amsterdam. Tot nu toe zijn er net zoveel mensen met de trein naar Eindhoven gegaan als een jaar geleden. Het zijn er zo'n 66.000. President Obama heeft een nieuwe poging aangekondigd om de speciale terroristengevangenis Guantanamo op Cuba te sluiten. Hij heeft opdracht gegeven de zaak opnieuw te bekijken.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 Voor de stemming op Cyprus waarschuwde de, de regering dat de economie zou instorten. als de parlementsleden de voorwaarden voor de lening zouden afwijzen. Dan nog het weer. Vanavond nog wat zon. Vannacht fris met in het Noordoosten lichte vorst. En op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen flinke periode met zon. Het wordt 13 graden op Texel. En 18 in Limburg. En daar kan s'avonds een bui vallen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling Live vanuit Amsterdam. Tim Overdijk en Eva Jinek. Twee over zeven. Goedenavond, welkom bij deze marathon-uitzending van Radio 1. We komen steeds dichter bij een van de klapstukken van de avond, de Koningsvaart. En we vragen ons natuurlijk af, hoe zal het gaan met het Koningslied? Het lied waarvan componist John Eubank toch de begeleiding voor zijn rekening heeft genomen. Dat gaan we allemaal meemaken het komende uur. Maar we gaan eerst even de sfeer proeven hier in Amsterdam. Verslaggever Anne van der Veen op een scootertje in Amsterdam. En nu bij het ei, als het goed is. Hoe is het daar, Anne? Ja, het begint hier wel wat drukker te worden. Maar het is eigenlijk vooral... Uh, ja... Wel gezellig. En als je goed luistert, hoor je al uh, wat muziek op de achtergrond. Uh, horen jullie dat een beetje? Zeker. Ja. En uh, ja, Ze noemen zichzelf het Oranje Orkest. En ik zal even vragen, ik uh, zwaai hier met mijn arm... of ze heel even wat rustiger aan willen doen. Want het Oranje Orkest, ja, dat kennen we beter als... Kleintje Pils. En uh, jullie gaan zometeen ook bij die Koningsvaart spelen. Hoe lang hebben jullie? We hebben straks drie minuten drie uh, minutes of shine om het Koninklijk Paar te mogen toespelen... met de muziek die wij eigenlijk altijd bij de grote sportwedstrijden maken. Want heel even, mensen tel thuis even mee. Hoe vaak hebben jullie al gespeeld? Noem eens wat op voor de, ja, nu de koning, hè? Ja, voor nu de koning. De eerste keer was de ontmoeting bij de Elsteden, toch? Toen speelden we bij het beroemde bruggetje van Barthelim En toen deed de prins mee onder de schuilnaam W.A. van Buren. En bij de eerste doorkomst bij het bruggetje konden wij nog net hem opvangen... En vervolgens bij Nagano Olympische Spelen, Sydney Olympische Spelen... Salt Lake City, uh, Turijn en de laatste keer Vancouver. En uiteraard mocht Kleintje Pils ook spelen bij het uh, Koninklijk Huwelijk in 2002. En het is al zo gewoon uh, dat de bandleider Ruud zegt uiteraard... en uh, bij de laatste Olympische Spelen heeft deze meneer met een trompet in de hand... Trom trompetles gegeven aan Amalia... Ja, dat, dat zeg je inderdaad heel goed. Het was een, een heel leuk moment na de wedstrijden. We waren daar, Nederland heeft prachtig gepresteerd. De gouden medailles waren binnen. Iedereen was, was in euforie. En uh, we ontmoeten daar in de, in de beveiligde zone de, de prins. Uh, uh, toen nog uh, met de prinses en, en zijn gezin. En uh, we stonden er even wat, wat woorden te wisselen. En uh, uiteindelijk vroeg Amalia, uh, wat is dat voor, uh, voor instrument? Nou, wat over uitgelegd. En uh, ja, toen is trompetten aan uh, meisjes gegeven. Heel erg leuk. De moeder van de prinsesjes is heel muzikaal. Die zien we altijd een beetje swingen. Hoe zit het met de prinsesjes? Ja, dat, uh, uh, ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk te zeggen. Maar er kwam al geluid uit, uh, uit de trompet. En dat gebeurt niet uh, iedereen. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ja, ja. Drie minuten heren. Want het zijn even om me heen. Kijk, het zijn inderdaad alleen maar heren. Klompen hebben ze aan. Uh, een boerenkiel. Een, uh, ja, hoe heet zo'n ding om je nek? Een mooi, Sjaaltje met een klompje. Sjaaltje Schaal, met een klompje. Drie minuten straks voor de koning, maar nu nog even voor Radio 1. Kom maar op. Uitstekend Anne van der Vender bij het ijs een band tot stilte manen en ze ook weer gelaten spelen als jij dat wilt. Wat een, wat een macht daar van verslaggever. Vind <laughs> je niet even? Ik wou dat ik die macht had. Ik doe iets verkeerd, denk ik. Goed, we gaan naar Alkmaar, want daar wordt vandaag een groot dancefeest gehouden. En dat gebeurde op verzoek van Amsterdam, om de stad een beetje te ontlasten. Het feest in Alkmaar is op het parkeerterrein bij het AZ-stadion. Duizenden jongeren kunnen daar terecht. En we gaan praten met burgemeester Piet Bruinogen van Alkmaar. Goedenavond. Goedenavond. Sinds vanmiddag is het feest al aan, aan, aan de gang. Hoe verloopt het tot nu toe? Ja, het op zich gaat het redelijk goed. Het, het is een gezellige sfeer. De temperatuur is uitstekend. En als je van de muziek houdt, denk ik dat je een heel gezellige avond hebt. Als je van de muziek houdt, proef ik toch ergens een beetje... dat u zelf niet zo heel erg snel naar zo'n dancefeest zou gaan als het nou, niet nodig we zijn was? Nou, vanmiddag zijn we even wezen kijken. En uh, dan uh, is dat niet direct wat ik uh, zelf zou kiezen. Maar ik behoor ook niet tot de doelgroep. Ik geloof dat de doelgroep van Slam FM uh, tussen de 16 en de 25 is. Dus uh, dat heb ik ver <laughs> af. U, veraf u hoeft zich niet schuldig te voelen. Is het Slam FM Feest het enige evenement in uw stad? Nee, nee, nee we hebben, uh, in de binnenstad hebben we op zes uh, plekken andere evenementen. Dus uh, er is voor ieder wat wil. Zijn. Aan de, aan de hand. Dus uh, voor jongeren, maar ook voor, uh, voor oudere mensen. Dus op zes verschillende plekken ook afgesloten evenementen. We hebben een enorme grote vrijmarkt gehad ook. Het is een uh, fantastische dag in Alkmaar geweest. En dan was dat feest, uh, meneer de burgemeester, ook voor bedoeld om de stad Amsterdam een beetje te ontlasten. Is dat ook gelukt? Nou ja, kijk, uh, dat kan ik op dit moment moeilijk uh, inschatten. Ik kan wel constateren dat er uh, 20.000 jongeren naar Alkmaar gekomen zijn, uh, vooral uh, voor een groot deel uit Noord-Holland. Maar uh, we hebben ook even gevolgd van waar ze verder vandaan komen. Ze komen uit het hele land, uh, van Groningen tot Limburg tot Zeeland. Noem maar op, ze zijn allemaal naar Alkmaar gekomen. En uh, tot nu toe gaat het allemaal goed. Want hebben we hebben ook gemerkt dat er veel mensen in Alkmaar bij zichzelf dachten van... weet je wat, het, het dreigt zo druk te worden in Amsterdam, we gaan, we gaan maar niet. Nee, we, hebben, we zijn al een paar jaar bezig, want een paar jaar geleden heeft Van der Laan, collega Van der Laan, al eerder aan ons gevraagd van goh, ga eens kijken of dat er mogelijkheden zijn om meer evenementen ergens anders te doen om de enorme druk die een paar jaar geleden op Amsterdam lag, om die te ontlasten. Vorig jaar hebben we toen ook al zes evenementen in de stad gehad, in Alkmaar, en toen was het ook al behoorlijk druk in de stad. Het is nu weer net zo druk als vorig jaar. Dus we zijn al een tijdje bezig om te kijken van hoe we dingen kunnen organiseren... omdat niet iedereen dan zegt van... oké, okay, dan gaan we per se naar Amsterdam. Burgemeester en waar gaat u zelf dansen vanavond Alkmaar? Nou kijk, we zijn, vanmiddag, we zijn vanmorgen met kinderen en kleinkinderen... over de rommelmarkt geweest. Nou, dan vanmiddag naar Slemmaf en vanavond gaan we langs alle evenementen nog eventjes. Prettige avond. Dank u wel, hetzelfde. Matthijs van der Wiel, onze collega, vaart al op een bootje op het ei. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, de kersverse koningspaar... die gaan straks met hun kinderen dat ook doen, na half acht. Matthijs, heb je de boot van het koningspaar al gezien eigenlijk? Ja, hij ligt afgemeerd bij IJ, recht tegenover het centraal station. Ik heb overigens inmiddels zelf al zes keer de koningsvaart gedaan. Want het is eigenlijk een heel klein rondje. En we moeten wachten tot Maxima en Willem-Alexander er zijn. Dus wij varen het maar vast. Het bootje zelf, ja... Dat zou nog eens wel eens een, wel eens een keer een, een beetje een teleurstelling kunnen zijn... voor mensen die iets spectaculairs verwachten. Je weet, uh, toen uh, de abdicatie bekend uh, werd, toen kwam uh, wel kort het aandacht... Oké, Martijs, misschien... we je, onderbreek je even, want we gaan naar Michiel Breedveld, bij de bus. Bij de bus, het is, de bus is een auto geworden, maar het koninklijke paar en uh, hun kinderen... zijn op dit moment, komen zij uit het koninklijk paleis aan de achterkant uh, van... Uh, het Koninklijk Paleis. Uh, ja, opnieuw een nieuwe jurk voor Koningin Maxima. En aan haar zijde onze nieuwe koning Willem-Alexander. Uh, de kinderen zijn in de auto gestapt. Aan de overkant wordt gezwaaid. En uh, daar neemt het Koninklijk Paar ook even de tijd voor. Voor zij instappen om te zwaaien. Ook weer naar de oranje fans aan de overkant van de straat. Ja, uh, het een, uh, ja, het is zo mooi. Het is zo anders dan. Uh, op de Dam, denk ik, waar het toch veel uitbundiger uh, gereageerd werd. En hier is er toch een soort, ja, een soort gewijd moment, een moment van verstilling. En dan nu even die, dat enthousiasme als het koninklijk paar dus uh, op weg gaat naar de koningsvaart. Opnieuw gejuich aan de overkant. En daar uh, gaat uh, de auto met het uh, koninklijk paar. En daar achteraan uh, straks uh, de rest van de koninklijke familie ingestapt. Ja, De kroonprinses Amalia zwaait ook naar de overkant. En uh, daarachter. Uh, ja, het vervolg. En onderweg, dus uh, richting het Ei. op dit moment waar zij straks uh, de Koningsvaart zullen hebben. Richting het Ei. En daar is uh, nog steeds onze collega, collega Matthijs van der Wiel. Hij vaart al een tijdje op ja. het Ei. We hebben Ik zou hier net een ruw onderbroken. Ik ook een jas bij zich heeft. Uh, kan, kan is die dat, dat zien, nodig, Michiel? denk je? Ja, volop ja. Nee, het was even lekker in de avondzon. Maar uh, nu steekt er een koude wind op en het is dan echt meteen uh, ijzer op het water. Dus ik weet niet of Michiel gezien heeft of er nog uh, lakeien meelopen met uh, beschermende kleding Een jas en zelfs een muts kan je wel gebruiken straks volgens mij. Helemaal niet Want dat van Nee, hij is nu weg, hè? Ja, ik was net aan het vertellen dat ik het bootje had zien liggen... en dat dat wel eens het kon tegenvallen voor mensen die iets spectaculairs verwachten... omdat we toen het even ging over die Koningssloep met die roeiers. Een mooie historische boot. Dit is eigenlijk een hele simpele soort kleine rondvaartboot... met ook nog niet hele spectaculaire naam. De naam van de boot is de Havenbeheer. Het, het is een, een klein bootje. Ik ben erop geweest een paar weken geleden voor een perspresentatie. Een heel simpel bootje. En ze hebben het versierd met bloemen rondom. Nou, je hebt al die bloemen gezien vandaag in de Nieuwe Kerk. Uh, oranje was op op de veiling. En de sinaasappeltjes waren op uh, ook. Allerlei andere kleuren. Daar gaan ze dan straks, uh, straks instappen hier bij AI. Ik moet zeggen, Matthijs, wij zien net beelden van Maxima. Ze heeft een prachtige jurk aan. Ik kan het niet helemaal zien. En ik denk... Wat denk je, het ze een truitje in haar hand of niet? Ze had een klein jasje wat ze over haar schouders ja, kon Dat draperen. is te weinig hoor. Ja. Is te weinig. Nou, we gaan er nog even bellen en waarschuwen. Wat spreek je jou straks weer? Ik zeg Dank in ieder geval je. wel de prinsesjes met een, met een warme cake. Maar ik neem aan toch dat de hofhouding daar wel over nagedacht Ach, tuurlijk. heeft. Tuurlijk, maximaal dat, uh, laat niets aan het toeval vraag over. We vragen aan Tom Wegman. Die zit hier nog steeds om straks ons te begeleiden bij de, bij de Koningsvaart. Wat, wat, hoe zitten ze straks uh, buiten? Zitten ze keurig verscholen? Hebben ze last van die wind? Ze kunnen zowel binnen als buiten zitten. Op uh, dat schip van uh, de haven van Amsterdam. En uh, ik neem aan dat binnen zelfs een kachel brandt. Nou, dan gaan we daar maar een beetje vanuit dat het helemaal goed gaat komen. Want het feest moet natuurlijk toch echt gaan beginnen vanavond. Uh, we gaan naar Rotterdam, want Eva, daar nou, hebben we dat ik denk dat, dat we naar Eindhoven gaan. Goed plan. Eindhoven, Martijn van der Zanden, hij staat er op het dak van het stadhuis. Martijn, zijn mensen daar ja, ook uh, heb... bezig in afwachting van het Koningslied? Nou, dat denk ik niet. Ik heb het inderdaad letterlijk even wat hoger opgezocht. De dertiende verdieping, om precies te zijn, op het dak van de stadhuistoren. Ja, en logischerwijs kijk ik dan uit over het stadhuisplein. En dat is het grootste plein hier in Eindhoven, waar vanavond een feest wordt gevierd. Kunnen 12.000 mensen op het plein? Ja, en als ik zo kijk, dan zou het best wel zo kunnen zijn dat er zoveel zijn. Ik zie heel veel Oranje, heel veel mensen feesten. Af en toe wordt er ook meegezongen. Nou, vanaf hier kun je ook een beetje over de rest, de rest van de stad overzien natuurlijk. En op veel plekken zie je mensen lopen, wat eten, een beetje hangen. En uh, ik vraag me eerlijk gezegd af of ze met het Koningslied bezig zijn nog. Ik denk het niet. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe het in Rotterdam is. Uh, mag ik naar Rotterdam, even? Nu mag je naar Rotterdam. Marcel Het echt. is de, de Ahoy klaar voor het Koningslied. Nou ja, alle artiesten die zo dadelijk officieel het Koningslied gaan zingen... die zijn net op het podium geroepen door Paul de Leeuw. Want, want, want. De eerste repetitie van het Koningslied met al dat publiek hier... Uh, staat op het punt van beginnen. Mevrouw, u bent lid van een koor. Ja. Bent u er een beetje klaar voor? Ja. Heeft u goed geoefend? Ja, nou, we zijn er zeker klaar voor. Ik ben van Soundwave, zuid Hellevoetsluis. En, uh, we zijn een -koor. en we zijn een barbershopkoor. En we zijn dit jaar uh, Nederlands kampioen geworden. Zo, dus echt een goed koor. Ja, ik mag het wel zeggen. Ja. Dus uh, helemaal geoefend, de kelen gesmeerd om ja, nu even in te zingen? We zijn er helemaal klaar voor. We hebben er ontzettend veel zin in. Het is een hele leuke sfeer hier. Het is heel gezellig. En uh, ja, we zijn er echt klaar voor. Vindt u het een mooi lied? Uh, sommige stukken vind ik echt mooi. Andere stukken vind ik wat minder. Mag ik gokken? Vindt u de rap iets minder? Ik vind inderdaad de rap iets minder. Dat klopt. Maar, uh, Heeft de... u die ook wel geoefend? Uh, ik heb thuis geoefend. Wij Ook, zijn... op ja. Ook op de rap? Ook nou, op de rep. Nou, we moeten zomaar even afwachten hoe het hier gaat klinken. John Eubank, die komt onder luid applaus het podium op. Paul Leeuw heeft uh, uh, het podium opgeroepen. Hier zo gaan ze beginnen zo dadelijk met het Koningslied... wat we later in de uitzending natuurlijk zullen gaan horen. Natuurlijk. Het gaat los in Rotterdam. In Utrecht lijkt het feestje een beetje op zijn einde te zijn. Robert-Jan Boy is daar. Wij de Begijnenstraat uh, van As van Wijkskater, daar ben ik momenteel. Ik kijk even naar de mensen die toch min of meer naar huis gaan. Een beetje de, de boel opbreken. Nog een laatste pilsje nemen, nog een laatste wijntje nemen. En in de tussentijd uh, krijg je andere mensen hier over de vloer, om dat zo te zeggen. Namelijk de mensen van de opruimdienst. Ja. Klein vrachtwagentje, twee heren hier. Toiletwagens afkoppelen. Toiletwagens afkoppelen, zegt meneer Al in het oranje hesje. Opruimen, ja, alles weer netjes is en... Uh... Ja, dat, uh... Wacht even, u bent op weg naar de, toiletwa de toiletpalen? Toiletwagens. Waar, wagens. De, waar de mensen echt in kunnen en dan, uh, ja. Hoeveel wagens gaat er dan om? Er staan nu 10 uh, toiletwagens in de stad. Maar ik zag ook nog overal, van die pispalen staan? Er staan er, denk uh, denk wel honderd van in de stad. Gaat dus... u er ook over, over de pispalen? Ons bedrijf wel, maar ik, ja. zelf, uh, ik zelf niet. En dan is het ophalen? Ophalen. En dan? Ja, dan worden ze weer afgevoerd, schoongemaakt en dan... Uh, naar het volgende evenement. Wat treft jou wel niet in de pispalen, want ik uh, ben net ook eventjes geweest. Zal ik... En toen zag ik er een bekertje. Wil je niet weten waar wil ik je zit? Nee, is echt uh, smerig. Vertel even, want u bent specialist. Pas om. Uh... Nou, ik heb ons meegemaakt dat erin uh, gekotst was en uh, dat er eentje had in zitten, in zitten poepen. Ja? Ja. ja. En dan denkt u uh, van nou, lekker inhuldiging? Ja, als ja, het maar gezellig is. Oh, dat toch wel? Ja, dat zie je zeker. Goed, uh, succes. Op weg naar de eerste, naar de volgende. Uh, pispot zou ik bijna zeggen. Is goed. De pispotten in Utrecht. We gaan naar Suriname, het land dat al 37 jaar onafhankelijk is. Ook daar werd de inhuldiging gevierd. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Want personeel van het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken... werd verboden om naar het inhuldigingsfeest... op de Nederlandse ambassade in Paramaribo te gaan. Maar dat mocht de pret onder de andere uh, aanwezigen niet rukken. Zo waarlijk helpen mij, God dan mag. Ik heb een op, ja. Ik ben heel koningsgezind. En ik wens ook echt het allerbeste toe. Woon je hier? Nee, ik ben hier lekker op vakantie met mijn twee vriendinnen. En jij bent een van die vriendinnen met een grote oranje pruik ja. en een uh, oranje zonnebril met hartjes? Ja, ik ben hier geboren in, uh, in Suriname, maar ik ben ook uh, ja, volop op Nederlandse. En heel erg koninklijk gezin. Zeker weten, ja. Vind je niet jammer dat Suriname op zo'n dag als deze... eigenlijk niet ook onderdeel uitmaakt van het koninkrijk? Ja, vind ik heel jammer. Maar daarom hebben we gedacht van, uh, we nee, hebben gewoon helemaal uitgedost. En uh, ja. ja, om toch te laten zien van, uh, ja, het hoort erbij. Ja, klopt. We horen er met z'n allen bij. Ik ben minder koningsgezind, daarom zie ik er niet zo <laughs> uit. Maar toch oranje, een grote oranje roos. Een ja. beetje oranje, Ook een beetje republikeins. Ja, eigenlijk wel. Sorry. Maar ik vind het mooi. Ja. De tijdelijk zaakgelastigde voor Nederland in Suriname, Robert Petrie. Dit is normaal gesproken de garage van de ambassade. Ja, die ziet er vanochtend heel anders uit. He, die is mooi versierd, helemaal oranje en natuurlijk in de kleuren rood, wit, blauw. Vanaf vijf uur vanmorgen ontbijten, oranje, tompoezen, broodjes. Ja, we waren vroeg uit de veren en dat was ook wel lekker warm. Waren er veel mensen al om vijf uur? Ja, er waren om vijf uur toch al 250 mensen. Waar komt dat oranje gevoel vandaan bij veel Surinamers? Dat we gezamenlijke historie hebben. Dat we dezelfde taal spreken, het Nederlands. En dat er een hele grote groep Surinamers in Nederland woont. En uh, ja, dat betekent dat uh, het Nederlandse Surinaamse volk... heel hecht op elkaar betrokken zijn. Onderling heel nauw verbonden. Aan elkaar vastgeklonken zijn, zou ik eigenlijk willen zeggen. Toch zou het Suriname en Nederland samen niet zijn als er ook weer niet een klein relletje is. Personeel van Buitenlandse Zaken wat een verbod heeft om hier aanwezig te zijn. Ja, dat heb ik ook gehoord vanochtend. Dat vind ik wel jammer. Ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is op dit soort dagen. Maar dit is een feestdag en dan gaan we niet de nadruk leggen op wat ons scheidt. Maar dan gaan we de nadruk leggen op wat ons bindt. was indrukwekkend. Ja, dat was prachtig. Gewoon prachtig. Je krijgt de tranen van in uw ogen? Nou, het is indrukwekkend. Het is niet iets dat je dus uh, altijd meemaakt. En ik denk, ik weet niet, als ik het nog in mijn leven meemaak, dus het was geweldig. Het koninklijk Huis. Waarom Oranje in een land wat al zo lang onafhankelijk is van Nederland? Ik denk dat uh, wij 350.000 Surinamers in Nederland hebben. Ik denk dat het niet te scheiden is uh, met Suriname. En uh, zeker wat mij betreft, ik ben uh, geboren als Nederlander. En u bent een Surinamer, u woont hier? Uit een gezin van vijf, wonen de drie in Nederland. En dat spreekt van zichzelf. De band blijft? Je kunt het niet stuk krijgen. Je kunt het niet stuk krijgen. Een bezoeker van het Orion bijt op de Nederlandse ambassade in Paramaribo. Het verslag was van correspondent Harmen Boerbal. De heren van Christopher Green zijn terug. En dat onooglijke orgeltje waar ik net over sprak. heet een mellotron. heb ik me laten vertellen. En het wordt behoorlijk ingezet voor het nummer wat ze nu gaat spelen: Last Train to Nowhere. She's leaving at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 Thought she had no motive to move on uh -huh. Last stop to know it. Get off while you can Last stop to know it But she ran That she uh -huh. we see her in the train yards. Tell her that I want to be there at a destination somewhere, at a destination nowhere. We belong. Uh -huh. Get off while you can I stop to know it But she ran But she ran uh -huh. And when that train conductor asks her Do you know a train you're on? She just said It's the last train to know it It's the last train to know it And she's gone Christopher Green, last train to Heerlijk, ons in de studio. En nog applaus ook, terecht ook, terecht. Heerlijk, hier, dankjewel. je Heerlijk, melancholisch nummer was het bijna. De treinen trouwens rijden tot 4 uur morgenochtend. Dat u dat ook maar weet. We gaan uh, naar de oevers van het ei, want daar is Anne van der Veen. Anne, staan er al veel mensen op het Koningspaard te wachten? Het wordt uh, drukker en drukker, maar het is nog steeds goed te doen. Dus als mensen naar de Sumatra-kade zouden willen komen... ja, er is ruimte genoeg. Maar dit uh, meisje hier, wat... Uh, op een randje van een bankje zit, hoe lang zit jij hier al? Al vanaf 1 uur. De allereerste, hè? Ja. Waarom zo vroeg? Nou, het werd ons verteld dat je hier heel vroeg uh, moest bij zijn. Dus uh, wij waren hier al heel vroeg. En toen? Nou, we zijn maar gaan zitten en wachten. Dus uh, nou, gelukkig uh, door de boot uh, veel muziek. Dus uh, het bleef het gelukkig wel gezellig. Toen waren jullie uh, de enige. Ik was hier zelfs een beetje om drie uur. Nou, toen ja. uh, stonden we hier met z'n tienen. Je mensen in je zicht. Ja, we kunnen niet eens mekaar. Dus we worden straks gewoon op de banken staan. Het is hier heel rustig, maar voor veel mensen is dit een beetje een tussenpauze. Ze zijn eerst naar de stad geweest, mm -hmm. komen dan hier, nemen een boterham, drinken een bakje koffie. Jullie zijn nog wel even op de. Dorp, ja, ja, wij. Huldig, Genki. Dat gaat niet zo goed geloof ik met de familie met Anne. Maar anders komen we later nog ja, bij haar terug. Uh, tijd om uh, de sociale media te gaan verkennen denk ik. Bij onze vaste watcher Luc Ikink. Ja, vooruit dan maar weer. Ik heb een paar van die Spaans-talige tweets voor jullie vertaald. Omdat er zoveel werd genoeg. Dat doe je uit je hoofd hè? Ja tuurlijk, ja hoor. Er werd heel veel getwitterd in Argentinië over de abdicatie en beediging. Lucia twittert dat de Argentijnse prinses nu eindelijk koningin is van Nederland. En nu is ze extra tot dat ze een Argentijnse is. En bloed doet Willem-Alexander heel goed bij Argentijnen. Want Daniela vraagt of we bij haar in de buurt misschien ook een prins zoals Maxima heeft bij haar in de buurt woont. Alleen dan wel jonger en ook schattiger. Eh, niet iedereen kent Maxima in Argentinië. Vasta, die twittert, gisteren keken we naar het nieuws... en mijn zus vroeg toen, wie is dat? En toen zei ik, dat is Maxima en die leeft in een pompoen. Julian die zegt, Maxima is een koning. Francis is de paus. Messi is de koning. Kortom, Argentinië rules. En Gustavo die zegt, is gaan zitten voor de lunch. Zie Maximale en het bedrijf op de renbaan en Braaksel. Die laatste vertaling die klopt misschien niet helemaal, want het ligt dan of aan Google Translate of aan het feit dat inderdaad de tweets iets minder erudiet worden. Ah. Uh, er is ook leven in de brouwerij op de Facebook-feed van Frans Timmermans. kennelijk heeft u weer bereikt. Ja, gelukkig maar. Hij plaatst ineens een heleboel tegelijk. Hij schrijft het volgende. Ik heb natuurlijk gedurende de hele prachtige ceremonie mijn telefoon opgeborgen, maar toen onze koning en koningin vertrokken waren, heb ik even deze foto gemaakt vanaf mijn stoel. Alleen was er urenlang geen verbinding. Dus u krijgt de foto nu pas. Kijk, geen verbinding. Op de foto zien we een heleboel knieën en een beetje een nerveus om zich heen kijkende Tom Elias. En dan gaat het verhaal verder op zijn Facebook. Het is echt een soort dagboekje geworden. Toen we bij de Nieuwe Kerk aankwamen, waren nog niet alle andere gasten op hun plaats. En toen moesten we even buiten wachten. Blablabla, bla, bla, even kijken. Bla, bla, bla. Oh ja, Voordat we de Nieuwe Kerk binnenliepen, moesten we in het paleis alvast op volgorde gaan staan. Eerste minister president. Ja, en wat ook leuk en ontroerend is, zowel vanochtend in het paleis op de Dam als vanmiddag in de Nieuwe Kerk, is dat op de mooie en ontroerende momenten het gejuich van buiten heel goed hoorbaar is. Zo mooi, al die enthousiaste Mensen, Waar is Frans nu? Vraag je je natuurlijk af. Waar is, Frans? Waar is Frans? Waar is Frans? Ergens op een dak. Maar hij plaatst een foto op zijn Facebook met goed uitzicht op het ei. Dus ik vermoed ergens in de buurt van het ei. Mm -hmm. En ja, echt goed uitzicht heeft hij. Kan alle boten goed zien, dus hij gaat daar denk ik een beetje barbecue en uh, een biertje drinken. Voor de minister <laughs> van Buitenlandse Zaken heeft hij zomaar een nieuwe carrière stadsverslaggever bij AT5. Uh... Ik raad het hem zeker aan, ja. Hij kan het hartstikke goed. Ad Luc, muchas gracias. Yes. En we gaan, uh, ja, we gaan naar het ei, denk ik. Hè? Want het koningspaar is, als het goed is, bijna zo niet net gearriveerd. We zagen, Matthijs van der Wiel, de koninklijke limousine uh, onder escorte die kant opgaan. Heb je al wat gezien? En als nee, ik ze aankomen... heb ze nog niet zien aankomen, nee. En nee, er is ook nog niet hard gejuicht. Dan had ik het wel gehoord dankzij de reactie van het publiek hier uh, langs de oever uh, van het ei. publiek wat maar een heel klein deel te zien krijgt, afhankelijk van waar je staat, van dat hele programma. He. Dit is uw land, majesteit. Ik heb inmiddels al, omdat we allemaal rondjes hebben gevaren, al veel meer ervan gezien. Onder meer bijvoorbeeld... een boot van de Gay Pride. Je weet wel, de uh, grachtentocht uh, uh, in de zomer. Nou, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Uh, normaal zijn ze een stuk bloter dan vandaag. Het is wel een hele nette versie... van uh, de Gay Parade, uh, met heel veel kleren aan. Zo ziet het er in augustus uh, niet uit. Koningsvaart, dit is uw land. Um, even laten zien aan het... in het korte programma van anderhalf uur... aan het koningspaar... wat voor land ze nu eigenlijk hebben... Um, hoe ziet dat er dan uit? Wat is het dan de bedoeling ervan? Het is geproduceerd door een grote televisieproducent. En ja, misschien als je het goed vindt... kan ik het beter gewoon meteen maar even voorlezen... hoe ze het opschrijven in het programmaboekje. Ik zat dat net nog even door te lezen. Want dat zijn toch zinnen die je maar zelden tegenkomt. Ik zal proberen het heel objectief voor te lezen. En dan moet je zelf maar kijken of je er een beeld bij hebt. Ik begin. De Koningsvaart verbindt ons... De tocht vertelt het verhaal van ons allemaal. Dat is het moment waarop het land zich voorstelt aan de nieuwe koning en zijn gezin. Het moment waarop verbondenheid, optimisme en vertrouwen vorm krijgen. Met koning Willem-Alexander als middelpunt. Als centrum waarin alles samenkomt. Dit is het moment van Nederland. Ons land met zo'n rijke historie, met zijn diversiteit en eigenaardigheden. Een land vol kennis en creativiteit. Een eigen wijsland met doorzetters en ondernemers. Een land vol grote en kleine helden. Majesteit, dit is uw land. Ik, ik kom er niet vaak ja, tegen, dit soort Mathijs, zinnen. Ja, een beetje, ben, beetje gezwollen, zou ik zeggen. Ja, ik, ik probeer het zonder oordeel verder voor te lezen... om nou, het me aan de aan luisteraars over... over te laten. <laughs> en dan, het is wel uh, aparte tekst die je niet vaak meer tegenkomt. Eh, dus, dus, het, er is over nagedacht. Dat is het idee achter het programma, uh, hier straks op het water. Dank je, Mathijs. Dan gaan we gewoon even heel feitelijk en neutraal over... naar een uh, verslag wat inmiddels is gemaakt uh, door uh, Harm van Attenveld. Want die uh, sprak uh, bij het ei al met een hoop mensen... die staan te wachten op die koningsvaart. Dit is de Noordwal? Ja. En daar woont u? Uh, nou, in de zijstraat. He. Op de Noordwal zijn geen woningen. Want dat kijkt uit hier op het ei. Aan de andere kant, daar ligt de passenger terminal. En u? Mevrouw woont hier ook? Ja. Hier ook in de straat, <laughs> daarnaast. <laughs> En hoe kijkt u vooruit naar dat wat komen gaat? Ik heb geen idee. Het is afwachten. Het is nog stil. Ja, ja, hoe laat is het nou? Een uur of zes? Kwart tien voor half zeven. Tien voor half zeven is het. Noordval. Amsterdam-Noord. Het is zonnig. We kijken uit op het water. Want daar gebeurt het straks. Komt u daarvoor? Uh, nee, ik woon hier. Kat in bakkie. Zo gezellig, al die mensen.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 Eh, de Halmenboot die, die daar ligt. Ja, de Jos die wint, dat heb al ik al al niet gezien. Ja, de Jos die bent komt ook. Ja. Daar, in, in, in die uh, witte boot, daar verderop. Ah, okay. ja. Die komen uit de noordnaast. Die komen uit uh, Bodegraaf, Swammerdam. Ja. Dus het is eigenlijk een soort folklore aan het water. Ja. Maar uh, hoe kijkt Amsterdam Noord, want daar woont hier ook. Hoe kijken de mensen hier naar uh, die vertoning hier op het eind? Gezellig. Ja, ik denk wel met uh, heel veel sfeer en gezelligheid. Ja, zeker. Ja. Een voorproefje op sale 2015? Dat is eigenlijk een soort sale. We oefenen alvast. <laughs> Lekker hapje erbij, drankje erbij, met de buren gezellig, toch? U nou, die... koningsgezin. Nee, ik heb er niks tegen, maar ik heb er ook niks mee. Maar het is wel gezellig: zonnetje erbij, drankje erbij, met de buurvrouw gezellig. Leven de lol. Amsterdam-Noord eh, en Amsterdam-Zuid, hoe eh, kijken die op een andere manier naar wat er hier gebeurt? Ja, Noord is over het algemeen een achtergebleven gebied. Het valt me mee dat er dus nu vlaggen hangen en zo. En dat was met Zeel was dat niet zo. Toen deed Noord niet mee. En nu met de. Ja, ja, nu betaalt de centrale stad, denk ik. Wat nou komt Willem-Alexander hier ook naartoe. Uh, ja, die vaart met de rotgang voorbij. <laughs> Maar even weinig tijd, overal zijn dat toch? Of, of is die hier relatief kort? Nou, uh, vijf minuten, hè? Ik geef hem vijf minuten voordat hij voorbij is. Zo staat het in het draaiboek. Ik heb geen idee. Oh. <laughs> dat is gewoon wat ik zelf uh, logisch kan nadenken. Kwart voor acht half, kwart voor acht, half tien, hele ei over. Ze zullen hier niet een kwartier blijven dobberen. <laughs> nou, veel plezier. Ja, hetzelfde. Ja, we blijven bij het ei, want als het goed is... ziet Josephine Tehi het koningspaar nu daar aankomen. Klopt dat of niet, Josephine? Nee, nog niet. Ach, zit ik naar ja. even. Ja, ik kijk ook naar de beelden. Ik was even een close shot, toen dacht ik even dat ze er al waren. Maar ze zijn nog onderweg, ik zie het nu ook. Oh, ja, nou, de spanning is te snijden hier, hoor. En, uh, maar zodra ze aankomen, dan word ik wel gewaarschuwd. Want er staat hier een enorme fanfare ook klaar. Maar, um, ja, dat wordt zo direct komen ze hier dus aan bij AI, het filmmuseum. En dat wordt dan het eerste echte contactmoment met het publiek, zeg maar, na alle formele dingen van vandaag. Dus ja, altijd... hartstikke spannend. En ja, de mensen die hier staan, die zijn wel een beetje geproduceerd. Dat zijn uh, kinderen van de Amsterdamse muziekschool en kinderen uit Amsterdam-Noord. Die staan hier al een tijdje klaar, want die moesten natuurlijk ook helemaal door de bomdetectoren en gescreend en weet ik veel wat. Goedemiddag, avond. Goedenavond. Een vader, een moeder en twee zoontjes. Ja, Goedenavond. Spannend. Zeker, zeker. Spannend. Niet goed ingestudeerd? Uh, nou, we hebben in ieder geval de tekst, dus ook wel hebben we niet ingestudeerd. Dan kunnen we het meezingen. Sam, jij bent vijf, hè? Ja. Heb je goed geoefend? Ja. Op de muziekschool of thuis? Uh, thuis. Oké, okay, heel goed, heel goed. Vader geoefend met de kinderen? Oh, kijk. Nou, we hebben het nog niet geoefend, maar we hebben wel de tekst, dus... Uh... Zij kan het ook lezen, dus dat zal wel goed komen. Weet u wat dit betekent? Ja, dat ze komen. Ja, ja, ja, ja, ja. Er staat alleen dus die fanfare voor mijn neus, zal je net zien. Oh nee, kijk. Er komen inderdaad een paar blauwe minivans aangereden. Fotograaf, iedereen gaat natuurlijk snel foto's maken. Oh, de prinsesjes als eerste. De Maxima heeft inderdaad een andere jurk aan. En de burgemeester en zijn vrouw stonden ze al op te wachten. Er worden handen geschud. Ze lopen langzaam door over een grote oranje loper die hier uitgestrekt is. En dan zullen ze dus hier langs lopen, langs het publiek en langs het andere kant zijn persvak. En dan gaan ze zo direct aan het einde van die loper gaan ze staan, want dan zal het koningslied gezongen worden. Flink aan het filmen. Ja, ja, ja, zeker. Alles pas blijft. Leg voor het Het is wel dichtbij zo, hè? Kijk, Ja, echt wel. Echt? Kijk, wat kan ik vragen? Zo niet. Koningin! Nou nee, ja, dat was ook een... Uh, longs... Leuk geprobeerd, Josephine. Ja, precies. Ik dacht, wie weet. Altijd goed. Oh, iedereen is helemaal uh, uitgelaten aan het zwaaien. Ik, ik kan dus zo met het paar meelopen, zeg maar, richting... Uh... Waar alle kinderen staan. Ja, want ja, zo druk is het dan niet. Uit. Nou, iedereen staat tegen de hek aan. En ik sta zeg maar dan drie meter daarnaast. Dit oog dicht heel ontspannen hoor. Ja, wij zien hier ook, wij kijken mee met de beelden. En wij zien ja. de prinsesjes heel uh, uitbundig eigenlijk zwaaien er iedereen, iedereen. Ze lopen voorop. Ze hebben er zin in, denk ik. En dan aan het einde is dan een groot scherm. Waar zo direct ook contact met Ahoy uh, gezocht gaat worden... zodat ze live toegezongen kunnen worden door de zangers daar. Het beruchte Koningslied. Precies. Nou, iedereen heeft hier ook een formulier gekregen hè, met de tekst erop. Dus het zal zo direct heel erg uit volle borst meegezongen worden. Maar of iedereen het uit zijn hoofd heeft geleerd, dat weet ik niet. We gaan naar Rotterdam, de... Koning en koningin en de kinderen kijken mee. Maar wij schakelen live met Marcel Bril in Rotterdam. Want daar gaat dat koningslied worden gezongen. Begin van de avond, Marcel. Ja, daar staat nu een groot scherm met de koning en de koningin. En er wordt lang zullen ze leven gezongen. Door de zaal met allemaal mensen hier in Ahoy. Allemaal in het oranje. Allemaal goed ingezongen voor dat koningslied. Wat zo dadelijk dus beginnen gaat. Meester Paul de Leeuw die roept op tot Rieper de Piep. En iedereen staat klaar voor het Koningslied. En ik denk dat we nu gaan beginnen en dat we mee gaan luisteren. Komt. Ik zal waken als jij staat, Ik ben je voor de storm. Ik hou je veilig zolang als ik leef. Eén strijd, twee levens. We staan voor elkaar niet te breken. Eén vlak, twee leeuwen. Met elkaar in de zon en de regen. zij de zij, borst vooruit. Ze zijn is ons geluid En hoe klein ook zijn Onze daden zijn geld, gaan niet onder Je veilig, zolang als ik leef. De ree van Willem, hey! Drie pinks in de wil, kom, kom op! De ree van Willem, hey! Drie pinks in de wil, kom op! Kijk! De ree van Willem is de ree van wijn. Heel oranje staat zij aan zijn. De ree van waar, maar niet van wijken. We leggen het droog en we bouwen kijken. De ree van Willem komt in ons midden. Laat een godje oprogen beginnen. De ree van Willem, de ree van Willem, Gezwaaid, geapplaudisseerd, leven de koning, zegt Paul de Leeuw van Rotterdam. Naar de plek waar de koning en koningin hebben meegekeken. Zongen ze een beetje mee, Jozefien? Nou, ik, ik zag ze dus van de achterkant. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, maar kon je iets aan hun schouderbeweging of de ademhaling zien of het erop leek dat ze meezongen? Nou, er werd in ieder geval heel hard geapplaudisseerd na afloop. En hier in het publiek werd heel hard meegezongen. Ja. Dat wel, hè, mevrouw? Ja, geweldig. Ja, ik vind echt een heel mooi lied om mee te zingen. En uw dochter staat ernaast. Ja, eh. Uh, Gooit nah. spannend? Ja, best wel. Ja. ja, nou, het is ook spannend. Ja. Maar het ging hartstikke goed. Iedereen hier ging uit volle borst meezingen en meedoen. Het paar loopt nu verder richting het water. Want daar gaat uh, het koor van de Nederlandse opera nog een stuk. Spelen en dan gaan ze uiteindelijk weer terug naar de boot. Oké, okay, dan komen we straks nog bij jou terug, Josephine. We gaan nu naar het Museumplein, naar Jeroen Wielaert. Hoe is het meezingen daar gaan, Jeroen? Nou, ze deden het hier uh, gewoon met uh, veldjes tekst. Op het Oranjeplein, zo heet het echt vandaag. Uh, ik heb zelf overigens niet meegezongen, want we blijven neutraal. Jongens, hoe was het? Nou, geweldig! De week van Bakker, wortelstandbord eten. Dat moet het zijn, natuurlijk. Het kan niet anders in standbord eten, maar het is wortelstandbord eten. <tie> geweldig! Helemaal! Het was geweldig! En wat hebben jullie ondertussen zelf genuttigd hier? Ja, maar ons okay, eigen sapje hadden we mee. Maar echt, okay, okay. ik heb iedereen gepromoot, de W van Willem. Echt. Ik heb iedereen het aangevroken. Niet normaal, gewoon. Dus is ik, ik heb inmiddels ook hier de nodige marihuana-luchten opgesnoven op het Oranje plein. Nee, we we Dat horen we ook te doen, dat horen we ook. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit IJmuiden. Weet je hoe netjes dat is, Haarlem en IJmuiden? Ja, kijk, jullie zijn allemaal nette mensen. Wij komen uit Haarlem. En ja, alles netjes op papier. Horen jullie het, jongens? Of vanaf het Oranjeplein allemaal keurige mensen. Dat wordt een heel, heel gezellige avond. Op de weg van het Museumplein gaan we even terug naar Rotterdam, naar Ahoy. Want Marcel Bril, er werd natuurlijk uit volle borst gezongen. Er werd meegekeken vanuit Amsterdam, vanuit het hele land. Maar hoe ervaren ze dat daar dan zelf? Hebben ze enig idee dat de koning en koningin het meeluisteren waren? Ja, want ze waren hier goed te zien op grote beeldschermen. De koningin en de koning en de kinderen recht de zaal in bij Ahoy. Dus ja, dat was zeker was dat merkbaar. De dames die ik hier nu voor mij hebben staan, die hebben net uit volle borst meegezongen. Maar nu al aan een raketje. Is dat omdat jullie zo hard hebben gezongen ja. dat je zeer een zere keel hebt? Ja, precies. Was het, iedereen ging helemaal los hier, dus het was inderdaad heel hard. En we kregen een raketje. Was het uh, bijzonder om de koning en de koningin de zaal in te zien? Zingen waren? Vind ik wel. Vind ik wel. Dat Koningslied is gezongen. Ja, van Rotterdam naar Amsterdam, naar het AI Film Instituut, waar het Koningspaar op dit moment is. Menno Rehmeijer is daar ook. Menno, heb jij enig idee wat het koningspaar van het lied vond? We hebben ze gevraagd vorige week uh, toen we een, uh, een ontmoeting hadden met het paar Koninklijk Huisverslaggevers. Daar werd, geen, daar werd helemaal niets over gezegd, behalve uh, Willem-Alexander toen dat ze de commotie die erdoor was ontstaan uh, betreurde. Aan de andere kant zei hij, welke koning kan nou zeggen dat hij zes, misschien wel zeven koningsliederen heeft. Maar over de inhoud van, en de vorm van dit lied, daar uh, zei hij toen niks over. Dat wil, daar wilde hij ook niks over zeggen. Wijze neutraliteit zou ik zeggen. Ja, we hebben ook live muziek de hele dag gehaald in de afgelopen uren van Christopher Green. Heren, take it away. Dark will fall over mankind You gotta be strong to stay alive And when it's here, it'll make you see How we cause each other misery The dark horizon comes The flood will flow, the wise men say The flood will take us all away we live our lives filled with shame. How we cause each other pain. The dark horizon comes. And this near, hear the prophets sing I don't think you're listening Won't you see where it's coming from The dark horizon will come Now the rivers are rising, we live on the dust Let's try to do what's best for us For I can feel the end coming on The dark horizon, the dark horizon will come Christopher Green met Dark Horizon. We gaan meteen terug naar Josephine, want als het goed is... zit het koningspaar in hun boot, klopt dat? Ja, ze zijn net ingestapt. De trossen worden losgegooid, of hoe noem je dat? En een uh, duwtje van de kapitein. De fanfare is ook alweer aan het spelen. En ik sta dus bij wat kinderen die... Uh, Maxima, die kwam hier, koningin Maxima, kwam hier net langslopen. En die heeft de tekeningen van deze kindjes gepakt. Wat natuurlijk best wel even een momentje was. Ging het goed, kinderen? Ja. Moet... En de moeders zijn ook helemaal dolblij. blij. Ja, nee, het was fantastisch. Dan kwam ze zomaar even over het hek geleund om jullie tekeningen te pakken. Ja, ja, ja. ze ging jouw tekening meenemen, hè. De dochter is een beetje aan het huilen nu. Ja, maar ze vond het wel heel leuk, hè, Arden. Ja, zeg maar heel hard ja in de camera. Ja. De... Goed zo. Goed gedaan. Kijk, daar gaan ze. We gaan nog even zwaaien. De boot vertrekt. En dan zwaaien ze naar het koninklijk Gezelschap wat in een boot stopt. En Ton Wegman, is dit een speciale boot waar ze in gestopt zijn? Want ze zitten binnen, achter het glas. Ja, ja ze zijn uh, uh, de gast van het Amsterdam. En uh, als zodanig... Uh... Uh, mogen ze gebruik maken van de boot met de Provessessaïse naam Havenbeheer? is <tie> uh, <tie> <Traumant. tie> uh, uh, uh, Maar goed, het is een uh, comfortabel klein scheepje. Het is jammer dat uh, de, de koningssloep van het. Ons scheepvaartmuseum. Dat blijft jammer, hè? Dat die Koningssloep het ja, niet gered heeft. Ja, en, en het is ook wel begrijpelijk, maar het, het, het blijft een, een, een, een kleine beschadiging van ons ego. Uh, is of in hoeverre je daarvan kan spreken als museum, is natuurlijk een ander verhaal. Maar uh, ja, het had natuurlijk geweldig geweest als daar een door roeiers voortbewogen... Prachtig historisch ja, vaartuig. Je ziet ze ook niet nu, hè? Tenminste, ik zie ze niet hier nee, op de beelden. Nee. Ze zitten achter het glas, Ze klas, staan, achter, staan, staan achter op het achterdek, staan ze, staan ze te kijken. Ik verwacht ze ook wel buiten veel, hoor. Dat staan uh, ze er ook uh, enigszins uit de wind? Uh, precies. Het, uh, ik moet wel zeggen dat de omstandigheden fantastisch zijn. Uh, afgezien van de temperatuur is het licht natuurlijk geweldig. Ja. Uh, de zon staat al wat lager en dat geeft alleen maar mooiere, warmere kleuren. En uh, nou, We zien de Holland 8 uh, momenteel naast uh, de boot havenbeheer. Over historie gesproken? Precies, sporthistorie. En uh, dat is ook het thema van uh, een van de eerste blokken waar uh, het koninklijk gezelschap nu langs gaat varen. Want uh, in elk blok liggen schepen afgemeerd. Daar heeft de organisatie heel veel werk aan gehad. En in, uh, in elk van die blokken moet er iets gebeuren. En ik geloof dat we nu uh, met sport geconfronteerd worden. We gaan even kijken, hebben we contact met Martijs van der Wiel... vanaf de boot, vanaf het ei? Jullie varen mee met de persboot. Wat is te zien en wat zien de mensen ook vanaf de ja, dat ze nu worden. Het is allemaal heel veel sport natuurlijk, hè, uh, dit, uh, met deze koning. En ze worden nu begeleid door Olympische sporters... door uh, de Hollandacht, de Roeiers... en door Olympisch surfer Dorian van Rijsselbergen die dat met blote armen doet. Een, wetsuit, een zomerse wetshoed, vrij knap. En dat is eigenlijk het eerste onderdeel. Dan komen ze gevaren langs een drijvend ijsbaantje. Nepijs natuurlijk, zo koud is het nou ook weer niet. Met daarop Olympische schaatsers van de afgelopen Spelen. Niet de afgelopen Spelen, maar de Spelen daarvoor en daarvoor. Eerste onderdeel, de sport. En zo gaat dat dan die hele route langs... van onderdeel naar onderdeel, van thema naar thema. Je had het net over het bootje, terwijl ik... Zie dat ze naar achter zijn gekomen, inderdaad. Ik eh, ben een paar weken geleden meegevaren op dat bootje tijdens uh, een pers uh, rondvaart. En het is uh, aan de binnenkant behagelijk, maar achter ook een hele luxueuze zitbank in zo'n U-vorm. Alsof je achter in een limousine zit. En daar staan ze dan, Willem-Alexander en Maxima, te zwaaien naar de Oranje Menigte. Uh, in het park aan de Noordoever van het EI... en de meisjes aan het rondlopen op dat achterdek. Ik zie ook uh, burgemeester Van der Laan en zijn echtgenoten... die zijn ook op die boot en varen ook mee. Ze staan een beetje natuurlijk bescheiden. Wat minder prominent op dat achterplek, achterplecht. Uh, ze zwaaien naar de menigte. Het was nog heel rustig uh, aan het begin van de avond... toen we elkaar voor het eerst spraken. Inmiddels staat het hier in ieder geval wel goed vol. En vooral ook op de balkons van die appartementen... die de afgelopen jaar zijn. Zijn gebouw, afgelopen jaren zijn gebouwd in dit stuk van Amsterdam-Noord. Wat eigenlijk verlaten was, waar weinig gebeurde, allemaal mooie nieuwbouwappartementen, nou die balkons met uitzicht op het stad... die hebben vanavond ook eerste rangs uitzicht op de Koningsvaart. Ik ga eventjes naar uh, Menno Reemeijer. Menno, heb jij enig idee, want we zien net het onderdeel sport... er komen nog een aantal onderdelen. Het Koningspaar wordt voorgesteld aan hun land, zoals dat werd gezegd. Precies. Heb jij enig idee of zij een, een vinger hebben gehad in, uh, in deze organisatie... dat zij bij kunnen aangeven wat ze wilden zien? Ik, ik denk het wel. Uh, van Armin van Buren straks aan het eind is dat uh, zeker bekend, maar dat de sport in moest, uh, dat was voor iedereen wel duidelijk. Ook voor het organisatiecomité. Er staan ook uh, oude sporthelden, die schaatsers die uh, Matthijs zag, Jannie Romme, Marianne Timmer, Annemarie Thomas en uh, Bob de Jong die schaatsbewegingen nadeden. Ik zag Marianne Vos, de wielrenster, de gouden wielrenster zag ik op een podium en nu staan ze bij een podium. Liggen ze bij een podium waarop uh, Ali B ook staat? Die heeft niet zoveel met sport, uh, maar hij gaat, als het goed is, wel iets bijzonders aankondigen. Namelijk uh, Epke Sonderland. Uh, de man van de driedubbele flikvlak, of hoe het ook allemaal mocht heten... maar die, die geweldige zwaaien aan, uh, aan de rekstok in, uh, in Londen. Uh, dat gaat hij doen. Daar was wel een voorwaarde voor. Het mocht geen windkracht uh, niet meer zijn dan windkracht 5... Nou, Als ik hier zo over het ei heen kijk vanuit het uh, muziekgebouw... Dan, uh, dan denk ik dat het op zich wel uh, moet kunnen. Dat gaan ze zien. Ze krijgen ook oude beelden te zien. Van, van, van voetbal wordt op grootscherm uh, getoond, van judo. Echt de oude sporthelden, 1978, de WK-finale tegen Argentinië. Pijnlijk nou, moment, uh, mijn uh, nog even nee, te nee, zien, 1978, nee, 1973. maar niet voor Maxima-team. Dat is waar, ja. <lacht> 1978, ja. je hebt gelijk. Oh, ja, jongens, ja, dat is voetbal. toch echt... Uh, is toch echt een dingetje voor. En we zien ook beelden natuurlijk van hoe kan het anders. Willem-Alexander eh, op de schaats bij de Elfstedentocht in eh, 85-86... waar hij onder het eh, pseudoniem WA van Buren aan meedeed. En bij de finish werd eh, opgewacht door vader en moeder... door prins Klaus en eh, koningin Beatrix. Yvonne van Genap komt bij de ijskoningin uit 1988. En dat allemaal eh, begeleid door een, een, een dansgroepje zie ik op het eh, grote podium. We zien de voetballers van 1988 het, eh, enige, de enige grote die we met het Nederlands elftal haalden, het Europese kampioenschap. Ja, en ik zit eigenlijk toch echt te wachten op Epke Want uh, die gaat weer iets moois doen. We zien nu kunstjes uh, op een fietsje, op het podium. Het zal allemaal prachtig zijn. Maar het hoogtepunt van uh, dit onderdeel van deze uh, ja, dit, dit podiumsport... moet toch echt uh, Epke worden. Tenzij het te hard waait en we het niet gaan zien. Maar ik kan me niet voorstellen, want ik dacht al een mat te zien. En wat, maar uh, wat ons dans. opvalt? is nou, Als je kijkt naar uh, koning en koningin, dat is wel heel erg... Ontspannen nu vanavond op die boot bijstaan. Ja, bijzondere boot ook trouwens hoor. Want dat is uh, ook de boot waarmee koningin uh, Beatrix altijd wegvoer... Uh, aan het eind van Bevrijdingsdag bij het uh, concert uh, op de Amstel. Vorig jaar, onder de klanken van uh, Vera Lynn, geëmotioneerd. Uh, Donovan. Uh, uh, uh, Ik ben even de tekst kwijt, maar het was in ieder geval... Wanneer, uh, we weten niet wanneer we u weer zien. Toen was ze wat geëmotioneerd. Toen dachten we al van nou zou dit de laatste keer zijn. Nee, dat zal wel niet. Nou, het bleek toen dat ze wist, uh, blijkt nu dat ze toen al wist dat ze er uh, dit jaar mee zou stoppen. Er zaten... Zondag zitten ze uh, ook weer op dezezelfde boot van uh, Havenbeer. Want dan gaan koning uh, Willem-Alexander en koningin Maxima daarmee weg bij uh, het, uh, het concert. Trouwens, ook uh, Prinses Beatrix, zie ze dan ook bij. Enig gezicht op Epke. Ja, nee, ja, ik zit ook te kijken, Eva. Ik, ik wil hem ook graag zien, ik snap het. Er wordt gezwommen, we zien beelden van Inge de Bruin, we zien beelden van Marianne Vos. We komen een beetje in de buurt, we zitten nu bij... Twee, oh, dit is Leontien van op 2000. Nou, ik, uh, ik kom zo nog even bij je terug, ja, maar dan gaan we, gaan we het over App hebben. We maken een klein uitstapje naar de Caribische gebieden, want ook al is het daar midden op de dag, daar is ook het Koningslied gezongen. Verslaggever Paul Sanders is er. Paul, deed iedereen volop mee bij jou, aan de andere kant van de wereld? Nou, Eva, dat kun je wel zeggen. Het was een echt kippenvel-moment. Want de inwoners van Curaçao hebben er echt werk van gemaakt van het koningslied. Er stond hier een enorm koor, begeleid door een big band, drie rappers en twee, ja, ik zou bijna zeggen, musicalsterren sterren in spe die een grote gedeelte van het lied zongen. En het ging hier aardig los bij de W van Willem. Iedereen op de banken, drie vingers in de lucht. Ik denk dat als John Newberg, de componist van het lied, het nog een keertje terugkijkt, dat hij het zo heeft bedoeld. Het was echt een, een, een, een prachtig evenement. Wat gebeurt er verder dan bij jou? Nou, er gebeurt heel veel. Hier in Brionplein, dat is zo'n beetje het, het centrale plein van Curaçao. Aan de Otrobanda kant van, van Curaçao, aan de voet van de Pontjesbrug, zo, uh, zo je wilt. Daar is uh, heel veel te doen. Uh, scholen treden op, dansjes, muziek, mens. En er is natuurlijk ook heel veel lekker eten en lekker drinken. En uh, veel swingende muziek, want dat kunnen ze hier wel. Paul Sanders, dankjewel. Vanaf de overzeese gebieden, we keren terug naar wat er gebeurt op het ei. Want Matthijs van der Wiel, we hadden het over Epke Zonderland. En... Hij is er, nu? Die... Hij is er. Ja, hij... En hij staat zich warm te zwaaien. De rekstok op een ponton, net naast het podium. En inderdaad, hij hangt nu aan die rekstok op een paar meter van het achterplecht van de boot. En daar begint de oefening. Ik heb hem natuurlijk heel vaak teruggezien, net als wij allemaal, op YouTube, op televisie, tijdens de jaaroverzichten. Ik kan niet zeggen of hij precies dezelfde oefening doet als in Londen afgelopen zomer. Het ziet u wel, ja dat gaat goed, dat was de eerste sprong. Ja, ik moet Hans van Zetten proberen te even naar op dit moment. Dat wordt erg lastig, want hij komt dat zo goed. Uh, het ziet er in ieder geval prachtig uit in de avondzon onder... Uh, oh ja, en hij komt ook goed neer. Ik geef hem een tip. Veel zelfstandige IT-pro's werken via IT-staffing. De reden, de aansprekende projecten en onze vooraanstaande positie in de markt.